En er dringt zich eruit ruis. zoals een scheur in de deur de was en om u er een om die binnenwand. Low no ballig, low no ballig, no no Twee lieden geweld. Waar die deur en die gaat, en dat is het niet zo, die gaat. Liefje, je niet denken dat het in nou zo gaat. want alleen als ik die sponning niet goed kan zien, laat ik de wind voor de wind. En kijken.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 Niet goed